8 uur, net wel met het NS-journaal. De economische crisis in Europa is voorbij. Tenminste, dat zei voorzitter Van Rompuy van de Europese Raad bij de Belgische commerciële omroep VTM. Volgens Van Rompuy herstelt de economie zich en op de langere termijn zal ook de werkgelegenheid stijgen. In de hele eurozone, met de uitzondering van Slovenië en Cyprus, is nu economische groei te zien, zegt Van Rompuy. Ook in de zwaarst getroffen landen, Spanje en Griekenland, zijn er nu betere perspectieven. Syrië is waarschijnlijk niet op tijd met het verwijderen van 500 ton grondstoffen voor chemische wapens. Dat staat in een verklaring van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens en de Verenigde Naties. De stoffen moeten op 31 december het land uit zijn, maar dat wordt vermoedelijk niet gehaald. Het is moeilijk om een veilige route door het land te vinden, het weer zit niet mee en er zijn ook logistieke problemen. Een student heeft in Groningen een vuurwerkpakket op een elektrische kookplaat gelegd... en zo brand veroorzaakt in zijn studentenhuis. Niemand raakte gewond. De student van 23 had illegaal vuurwerk gekocht in Duitsland. Thuis had hij het gauw in zijn kamer op zijn fornuis gelegd... omdat hij weg moest voor een afspraak. De kookplaat bleek nog aan te staan en het vuurwerk ontplofte. Er brak brand uit. Uit voorzorg werden ook de andere kamers in het studentencomplex tijdelijk ontruimd. De student is aangehouden en meegenomen naar het bureau. De Nederlandse opvarenden van de veerboot waarop gisteravond brand uitbrak... komen vandaag of morgen terug naar Nederland. Gisteravond brak een kleine brand uit in een van de hutten van de ferry... die van Newcastle naar Ermuiden voer. Een Britse jongen van 16 is aangehouden op verdenking van brandstichting. Er waren meer dan 900 mensen aan boord. Het weer op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Vannacht wordt het lokaal iets boven nul. Morgen overdag vanuit het westen regen, een harde wind... en het wordt opnieuw een graad of zeven. Dit was het NOS Journaal. Het Marathon Interview Uw presentator is Chris Keijnen Goedenavond en welkom bij alweer het zesde van onze eindejaarsreeks marathoninterviews. Traditiegetrouw spreken we opnieuw drie uur met één gast. En vanavond zal dat uiteraard van de persoon veel te maken hebben met het terrein dat de samenleving al jaren in de houtgreep heeft: de economie. Zeven jaar lang, tot zijn afscheid dit voorjaar, zat Koen Teulings op de top van de Haagse Cijferberg. En slingerde enkele keren per jaar zijn bliksemschichten het economische dal in de directeur van het belangrijkste economische adviesorgaan te Den Haag... het Centraal Planbureau, was een man met macht. Niet in de laatste plaats omdat hij bij het formuleren van de meningen... waarmee hij de harde cijfers gepaard liet gaan... geen blad voor de mond nam en ook niemand naar de mond praatte. Hij zei niet altijd tot onverdeeld genoegen van de regering... wat hij echt vond van de noodzaak of het gevaar van bezuinigen... en van de oplossingsrichting voor de eurocrisis. Zo leek het althans. Maar misschien horen we vanavond wel pas echt wat hij vond al die jaren... Zijn tocht naar de top van die cijferberg voerde langs de piek van het communisme, een kortstondig CPN-verleden, en via het vruchtbare dal van GroenLinks. Waarna het uiteindelijk de sociaaldemocratie was die hem de Haagse bergen opdreef. En zo trad hij direct in het voetspoor van zijn grootvader Frans Teulings, vicepremier onder Drees. En trok samen op met zijn neven Paul Frank en Staf de Pla, ook alle politiek actief voor de Partij van de Arbeid. Alles maakte hij mee op zijn berg. Bij zijn aantreden in 2006 klotste het geld nog tegen de plinten. Maar vanaf 2008, nadat Lehman Brothers het halve financiële systeem mee het dal insleurde... en de financiële crisis uiteindelijk een politieke crisis werd in Europa... kon hij jarenlang alleen maar minnen uitdelen. En af en toe voorzichtig pleiten voor zachte, maar in zijn ogen... o zo belangrijke krachten als solidariteit. Hoe vindt de uitgeverszoon uit Rijswijk... de balans tussen de harde cijfers en die zachte krachten... En tussen dat leven te midden van oud en nieuw geld in Amsterdam-Zuid... en betrokkenheid bij, toch nog steeds, de verworpenen der aarde. Hebt u er vragen of opmerkingen over de komende drie uur? Mail dan naar marathoninterview@vpro.nl Of stuur een tweetje met hashtag marathoninterview. Maar u kunt ook gewoon luisteren. De komende drie uur, om te beginnen dit eerste uur... naar Ellen van Dalen in gesprek met Koen Teulings. Welkom, Koen. Dank je, dank je. Ik mag Koen zeggen en ik mag Jus zeggen... Het wordt een gezellige avond. Ik ben heel vereerd dat je hier bent op dit tijdstip, zondagavond. Want je hebt me verteld dat je niet vaak televisie kijkt... maar één favoriete serie hebt, en dat is Homeland. Toevallig ook de mijne. En die is strakjes om vijf en half negen. Waarom is dat jouw favoriete serie? Ja, dat... wat ik heel leuk aan vind, is dat het uh, laat zien... Amerika eh, in zijn verscheurdheid na de aanslagen eh, van 9-11. Eh, alles wat samenhangt met geheime diensten die van alles proberen en daarbij ook in hun eigen tegenspraken verward raken op een eh, regelmatig. Nu, die serie die loopt af en toe, Ik zou zeggen uit de hand, ik, voor mensen die hem niet kijken, er gebeuren dingen die wel zeer onwaarschijnlijk zijn. Maar ja, het is het, het is het verhaal van CIA-agent uh, eh, Carrie. Ja. Die ervan overtuigd is dat de Amerikaanse marinier Brody... een spion is voor Al-Qaeda. Die marinier die is acht jaar lang krijgsgevangen geweest voor Al-Qaeda. En is in de ogen van de CIA een bedreiging voor de nationale veiligheid. Nou, er zijn... Al twee delen geweest. Dit jaar bij BNN is dus het derde deel. Want het is ongelooflijk spannend. Ja, twee seizoenen moet je eigenlijk zeggen. want ja. ik, Je vroeg net hoe dat met die zondag zit. Nou, dat is niet zo'n probleem. We kunnen zo... het hier gelukkig vanavond laat nog terug. Nou, nee, het is nog erg. Gisteravond hebben wij drie afleveringen achter elkaar gekeken. Oh, dat dus, te uh, ik ook. <laughs> dus het is uh, zoals dat met series is in dit tijdperk. waarbij je zelf mag kiezen wanneer je kijkt. Ze zijn erop gebaseerd dat aan het eind een dus soort. Uh, teaser zit voor de volgende keer. En dus is dat heel verleidelijk. En die verleiding is moeilijk te verstaan. Dus we hebben gisteravond met een... Uh, uh, een hele avond achter de tv gezeten. En drie, drie afleveringen achter elkaar En uh, is, het, is het realistisch, denk je, wat er gebeurt? Nou, nee, kijk... Op, vanzelfsprekend zijn dit soort dingen niet... Uh, niet realistisch op die manier. Maar het idee... van een oorlogsheld die terugkomt... en plotseling helemaal geen held... blijkt te zijn... Uh, van allerlei gekke dingen die in een, uh, in een geheime dienstproef gebeuren. Uh, van collega's die uh, elkaar voor de voeten lopen. Uh, dat soort mechanismes. En waarvan je niet weet wie je nou echt kan vertrouwen. Nou, het, het beeld je weet je niet weet wie je echt kan vertrouwen. Maar ik vind vooral de, ook dat zelfs vanuit Amerikaans standpunt... men nadenkt over... Het verhaal gaat op een gegeven moment dat er een, een, een, een zoon van een van de terroristen is vermoord. Ergens op een school in Bagdad Door een Amerikaanse troonaanval. En dat die, die, die veteraan die na acht jaar terugkomt daar wraak voor wil nemen. Want die heeft daar, was, is daar nou bij betrokken. Dus die kende die jongen. En daarom een aanslag op de Amerikaanse vicepresident was wil uh, plegen. Nou, dat hele verknipte beeld... van ah, wie heeft er nou gelijk... Uh, mensen in Irak... of mensen in Amerika... Uh, islam of uh, christendom... De, de, al die verkniptheid... en dat die tot in Amerika doorgaat... dat vond ik er eigenlijk wel interessant aan. Ja... 2013, dat was het jaar ook van uh, de NSC. We gaan een beetje terugblikken, want we zijn de laatste in de reeks van zes van de Marathon Interviews. Het is 29 december. En uh, de, de NSC, de afluisterpraktijk, alles wat er gebeurde... dat heeft toch wel heel erg uh, opgespeeld. heeft vaak de krantenkoppen gehaald afgelopen jaar. En ik wil dat er eigenlijk helemaal niet direct met u over hebben. Want we gaan het natuurlijk vooral hebben over... Ja. Uh, over je, sorry. Ja. <lacht> met jou over hebben. Want we gaan het vooral hebben over dat andere belangrijke onderwerp. De, de crisis, de financiële crisis, de Europese crisis... Maar toch even dit. We hadden een voorgesprekje twee weken geleden. En je werd gebeld door een vriend, een collega. En opeens was de verbinding verbroken. En je keek naar je telefoon en je zei tegen mij... ik heb het gevoel dat ik word afgeluisterd. <lacht> Ben je dat nou? Nou, nee, dat denk ik... Nee. ik, ik heb je kijkt wel heel serieus. Ik heb voortdurend ruzie met mijn uh, mobiele telefoon. en Dat is een uh, aanhoudend uh, patroon. Z zou het überhaupt mogelijk zijn? Dat, misschien niet nu. Maar toen je nog wel directeur was van het Centraal Planbureau... dat idee. er interesse in jou is als informatie nee, ja. die je hebt... waar anderen niet over beschikken. Ik heb geen idee. Uh, ik denk ook niet dat ik zoveel informatie heb waar anderen niet over beschikken. Um, omdat, ja, dat is altijd heel veel um, aandacht voor die ramingen. Maar als je heel goed gaat kijken naar de ramingen... zoals die gemaakt worden door het CPB en door allerlei andere organisaties... dan liggen die altijd heel dicht bij elkaar. Um, dus dat er in die ramingen nou heel veel geheime informatie zit of zo... dat valt denk ik reuze mee... Uh, waar wel gevoeligheden liggen is in de verkiezingscampagne. En dan zijn dat, echt, dat ligt echt heel gevoelig. Uh, en in die periode heb ik er wel eens rekening mee gehouden... dat het zou kunnen gebeuren. Uh, dat, en en wie, wie en waarom? Ja, geen idee. Geen idee. En, en, en heb je daar maatregelen tegen getroffen? Nou, ja, je, je kunt je daar nauwelijks tegen beveiligen. Ik maar ben ging bovendien... je ook naar huis met, met een koffertje met een slotje erop? Uh, nee, we hebben... Uh, er is dus één keer een pagina uitgelekt. Uh, nooit achtergekomen hoe dat nou precies gelopen is. En daarna zijn we steeds verdere beveiligingsmaatregelen gaan nemen intern. Uh, dus onze website, dus ons, het interne systeem bij het CPB is zeer goed beveiligd. Uh, en we hebben toen ook allemaal maatregelen genomen... dat mensen geen pagina's meer uitdraaiden, want dat is het grootste risico eigenlijk. Dus dat soort dingen hebben we wel gedaan, maar dat ging eigenlijk niet om mobiele telefoons. En was het, was het erg dat dat lekte? Waar ging het toen over? Nou, kijk, staat onze geloofwaardigheid staat daarmee op het spel. Want onze geloofwaardigheid is dat partijen bij ons in vertrouwen hun, verkiezingscampagne, hun verkiezingsprogramma inleveren. En dat wij dat doorrekenen en voor iedereen op hetzelfde moment publiek maken. En, als we dan, en waar ging het over dan in dit geval? Oh, uiteindelijk heeft het gelukkig in de verkiezingscampagne geen enkele rol gespeeld. Het ging over een of andere koopkrachtcijfer, wat, wat gek was. Nou, ingewikkeld verhaal. Maar ik bedoel, wij kunnen niet hebben ja, dat. dat gegevens over één partij... of dat één partij over een gegevens beschikt van een andere partij... zonder dat andere partijen dat weten. Dat was, was voor ons echt heel vervelend. En dat was toen met die ene pagina gebeurd. Uh, dus we hebben daarna de veiligheidsmaatregelen nog verder aangescherpt. En gelukkig is het, uh, dat is het enige geval dat we ooit meegemaakt hebben. Over afluisteren gesproken... Um, ik heb me natuurlijk behoorlijk goed verdiept in, uh, in jouw uh, leven. Je bent 55 jaar. Um, je hebt economie gestudeerd. En in die tijd was je ook lid van de studentenvereniging ASWA. En we gaan het strakjes nog iets uitgebreider over hebben. Maar dat was ook die periode waarin jij je aansloot bij het CPN. Nou, ASWA was een linkse uh, studentenbeweging. Ook verantwoordelijk destijds voor de bezetting van het Maagdenhuis. En er stond dat de, de huidige AIVD, de huidige inlichtingendienst, inderdaad de ASV goed in de gaten hield. Zou het toen misschien gekund hebben? Oh, ongetwijfeld. er is nu bij de AIVD een dossier van mij, omdat voor alle, uh, alle hogere ambtenaren is er een dossier. Dus dat is er. En er zal uit die tijd. Ondertwijfeld... Mag je dat inzien? Ik geloof het wel. Weet ik weet niet, ik heb het nooit gevraagd. Uh, dus ik denk, nee, ik denk dat ik me... Dus dat gewoon voor de dossiers die voor die topambtenaar... Nou ja, die, die mag je ook niet inzien. Voor wat er over die periode is. Over een langere periode geloof ik wel. Maar ik heb het nooit gevraagd. Oké, okay, nou. Gaan we het hebben over het andere onderwerp waar ik het al over had. Wat uh, zo vaak de krantenkoppen heeft gehaald voor pagina's dit jaar. De crisis. De crisis waar... Uh, en Chris Keijnes zei het daarnet al waar je zeven, lang, zeven jaar lang als directeur van het Centraal Planbureau... heel dicht bovenop hebt gezeten. In 2006 trad je aan. Toen was het inderdaad allemaal nog roze en ma manenschijn. Um, later zat je er dus middenin. Je hebt zelf gezegd van, um, ik heb dit niet zien aankomen. En dat ver verbaast me zo, omdat ik aan de ene kant denk... Uh, je bent econoom, uh, je zat in een functie van voorspellen... En uh, heb je achteraf gezien, denk je van... ik ben na naïef geweest, ik ben dom geweest... of heb je zoiets van, nee, echt, dit is onmogelijk, ook nu nog? Nou, er zijn twee momenten die belangrijk zijn, denk ik. De ene is, de crisis is echt begonnen niet in 2008, maar in 2007. Uh, en toen gingen er een aantal uh, hedge funds in Amerika op de fles... die in hypotheken belegden... Uh, en dat was meteen duidelijk voor insiders dat daar echt iets aan de hand was. Uh, voor mij ja, Dat dat voor mij redelijk van buiten kwam, dat, uh, dat ligt van de hand. Ik denk dat heel veel mensen gewoon, die hielden niet alles wat er in Amerika gebeurde goed bij. In Amerika waren er vanzelfsprekend wel mensen, vanzelfsprekend wel mensen die daarvan op de hoogte waren. En toen een jaar later, in uh, september 2008, ging Lehman op de fles met enorme gevolgen... Um, dus er zijn eigenlijk twee momenten. En de vraag is: ik vind eigenlijk de meest interessante vraag, vraag waarom ik denk van, nou, dat had beter gekund. Wat, heb ik, wat heeft het CPB gedaan om tussen 2007, tussen augustus 2007, toen die hedge funds in Amerika op de fles gingen, en september 2008, toen Lehman failliet ging? Wat hebben wij toen gedaan om echt goed te begrijpen wat er gaande was? En ik denk we daar meer aan hebben kunnen doen. Want hadden jullie ook toen al door van wat daar gebeurt, dat gaat zijn effect krijgen. Ja, op ik kijk, dat Nederland. hele jaar heeft bol gestaan. Northern Rock is toen halverwege failliet gegaan. Er zijn nog wat meer banken omgevallen. Dus dat er iets goed mis was in het financiële systeem, dat was helder. Uh, de omvang van die problemen uh, hebben we gewoon anders gehad. En toen daarna, in september, ging Lehman failliet. Uh, en toen was dus de grote vraag: ja, de gevolgen van het failliet van Lehman die waren denk ik door niemand op dat moment te voorzien. Tenminste niet, uh, laten we zeggen, in augustus of zo. Maar toen dat in september gebeurde... en die crisis zich in volle omvang openbaarde... en de financiële markten echt in september en oktober... volledig op slot zaten. zaten toen was wel duidelijk dat er iets heel ernstigs gaande was. Uh, dus eigenlijk... wat ik denk dat vooral verkeerd is geweest... dat we tussen uh, zeg maar augustus 2007 en september 2008... onvoldoende gedaan hebben om goed na te gaan... Wat er nou precies na was, uh, gaande was in Amerika. En wat potentieel de gevolgen konden zijn uh, en, en wat, voor Europa en Nederland. Ja, en, en wat had u kunnen doen? U had dat onderzoek kunnen doen en wat, wat had dat kunnen voorkomen eventueel? Nou, ik denk niks. Uh, als ik heel eerlijk ben. Ik denk niet dat er op dat moment uh, door beleidsmakers veel te voorkomen was. Maar u had aan de bel kunnen trekken. Heeft u ook in die periode bijvoorbeeld met noudwelling, Welling, de baas destijds, ja, van de we hadden, Nederlandse we bank, wel veel contact. Kontrak? Kijk, voor de Nederlandse bank, die had natuurlijk veel dichterbij. Het was binnen financiële instellingen. En um, ik bedoel, zonder nou te zeggen van ja, dat was wel zijn taak. Maar ik bedoel. Um, het was wel zijn taak. Ik uh, uh, bedoel, voor hem was de eerste ding om daar van alles over te zeggen en t, t, t, t, Ik denk eigenlijk dat het niet eens zozeer ging om proberen te voorkomen wat er. Uh, is gebeurd uiteindelijk. Ik denk dat dat eigenlijk heel moeilijk was. Maar we hebben... Uh, zeg maar vanaf oktober 2008... zijn we als gek aan het werk gegaan... om te begrijpen hoe financiële crisis werken. Ik bedoel, daar was heel veel over bekend. Maar ja, voor het CPB was het eigenlijk... tot die tijd totaal irrelevant. Want het gebeurde in Nederland nooit. Uh, de laatste financiële crisis met een beetje goede wil... was in 1982. Maar eigenlijk... wat we toen meegemaakt hebben we sinds de oorlog... nooit meer meegemaakt dus dat was voor Nederland niet relevant. En wij zijn dus was pas... u in, in paniek? Dat klinkt misschien een beetje dramatisch. Of je, ik, zeg, ik zeg toch steeds u. Maar Dan was je. In... <laughs> Staat je vrij. Was je in, in, in paniek dat je denkt: van wat over, hoe pak ik dit in hemelsnaam aan? Waar moet ik beginnen? Hoe groot is deze crisis? Um, nee, ik geloof niet dat ik ooit empathiek ben geweest. Uh, dat ik denk niet dat dat een goede beschrijving is. Ik was wel. Omschrijf het dan is het wel voldoende. Nou, je ja, kijkt, er, er is die prachtige foto van mij waar ik sta naast Balkenende om heel in, ma in maart 2009 uh, de, onze raming bekend te maken. En dan op dat moment hebben we gewoon heel precies een beeld hoe, hoe, hoe fors het wordt. Uh, en ja, dan is duidelijk dat ik wel. Uh, op die foto kun je zien dat ik denk dat er iets ernstig gaande is en dat ik dat goed wil overbrengen. Maar dat dan ook, zijn we alweer twee jaar, jaar verder. Dat is ja. wel gelukt. Uh, ja, maar dus ik, kijk echt het. Idee voor mensen dat er iets dramatisch gaan was begint in september oktober 2008 dan, dan begint dat en in die periode dus dat is vijf maanden daarna en die, die vijf maanden zijn we hard aan het werk geweest en heb je, je toen ook bewust heel heb je toen ook heel bewust een beetje dramatisch gekeken toen je ja. naast balken stond ja Waarom? omdat ik denk dat mensen ik uh, bedoel, of ik dat helemaal goed gedaan heb, je presentatie, kun je allemaal over discussiëren. Er waren allerlei mensen die vonden dat het anders had Maar ik vond dat mensen zich moesten realiseren dat er, wat er hier gaande was, dat het echt hele forse gevolgen had voor de Nederlandse economie. En wat dat betreft, uh, ik, ik herinner me nog dat ik uh, met Jan-Peter Balken in de afloop terugliep. Nou, dat hebben we ze goed ingepeterd, <laughs> uh, zei Balken. En, nou, dat denk ik ook. Ik denk dat het belangrijk was dat mensen zich realiseerden dat er echt iets gaande was. En dat heeft ook. Was dat toen eigenlijk pas voor het eerst dat dat zo expliciet werd gezegd? Nee, ik denk dat iedereen zich dat ook wel een beetje realiseert. Het was, ik bedoel, de Volkskrant, herinner ik me nog, had vanaf die, die septemberdag... in ik geloof 19 september dat uh, Lehman Feet ging... had een soort telling uh, tot honderd dagen na de crisis van dag 1 van de crisis, dag 2. Dus die begon iedere dag zijn krant met uh, het nieuws van dag 24 van de crisis... Dus ja, dat doe je alleen als je je eigenlijk vanaf dag één realiseert... dat er hier echt iets, iets ernstigs gaande is. En ik denk dat iedereen ze realiseerde... dat hier het systeem uh, drastisch ontregeld was. En wat, wat zag jij als taak toen in die periode... als directeur ook voor het Centraal Planbureau... wat jullie zouden kunnen doen dan behalve gewoon de, de feiten... Op papier zetten? Nou, het is heel belangrijk dat je zicht krijgt op de mechanismen die in zo'n crisis spelen. Wat, waarom gebeurt dit? Hoe komt het uh, dat je plotseling uh, niet uh, 1 of 2 procent groeit of een half procentje krimpt, maar plotseling 4 procent krimpt? Dat was echt totaal buiten het spectrum van wat we tot nog toe op ons netverlies hadden. En hoe komt dat? Wat maakt nou zo'n financiële crisis zoveel anders dan alles wat we tot nog toe hebben meegemaakt? En het tweede is, als je dat dan bedoel, het begrijpen hoe dat komt, is een eerste stap naar um, recepten om A, daar nu mee om te gaan en B, om maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen. Uh, en dat, dat heeft wel geholpen. Ik bedoel, daardoor kregen wij... Bo, en dat is natuurlijk op allerlei plekken in de wereld gebeurd. Maar het, het helpt heel erg om daar voortdurend over te praten... en met mensen contact over te hebben. En stukken van anderen te lezen. Dit vind ik onzin en dit is belangrijk. En om dat te communiceren. Ja. En in die tijd zie je dus ook dat van die dingen... Uh, tot stand zijn gekomen. Bijvoorbeeld de interventiewet voor banken... die nu toegepast is bij SNS dan zie je dus ook wel dat er uh, resultaten geboekt zijn... met maatregelen die in die tijd zijn genomen. Ja, we gaan zeker uh, het komende half uur uitzoeken... Hoe, hoe dit nou precies heeft kunnen gebeuren. Maar uh, ik wil ook eventjes naar, uh, uh, naar het heden, naar het nu. Uh, dit weekend stond er in de krant uh, NRC... Uh, een column van Chef Economie, Jan Meus. Hij zegt, uh, als het beter wordt dit jaar... dan is dat zo omdat het nauwelijks slechter kan? De, de crisis die blijft pijn doen, ook in 2014 nog. Tegelijkertijd kijk ik nu naar teletext En daar zegt uh, Van Rompuy, de president van de Europese Unie... die zegt van de Euro economische crisis in Europa is voorbij. Ja, ik... De ene uh, heel positief en de andere, de andere heel somber. Heel, heel negatief. Ja, eerlijk gezegd, ik bedoel... Voorspellen blijft heel moeilijk. Dat als, directeur, als oud directeur CPB, als directeur wist ik dat en als directeur weet ik dat nog steeds. Uh, maar ik ben uh, minder optimistisch dan de golf van positief nieuws die op dit moment uit diverse officiële eurozonekanalen komt, zal ik maar zeggen. Uh, als je gewoon objectief kijkt, dan zie je dat Nederland volgend jaar een hele bescheiden groei heeft. Ja, het is haast niks, hè? We doen daar heel euforisch over. We doen daar heel euforisch over, maar dat geeft vooral aan... laten we zeggen, wat Tom Jan Meeuw zegt... Uh, hoe slecht het geweest is. Maar ook als je kijkt naar Duitsland... die groeit volgend jaar naar verwachting... als ik gewoon de, de raming van De Economist neem... anderhalf procent. Ja, dat is allemaal heel marginaal. Dus het gaat in de eurozone... In Spanje zie je wat, zie duidelijk dat Spanje aan het opkrabbelen is. Je ziet dat Ierland aan het opkrabbelen is. Maar dat mocht dan ook wel eens. Die hebben werkloosheidspercentage. Ja, zoveel mensen die aan de kant staan. Ja, dan moet het haast daarna wel weer beter gaan. En aan de andere kant Groot-Brittannië. Die heel goed gaat. Ja. Schijnt. Ja, maar dat is eigenlijk precies wat mij wat zorgen baart. Het is vooral de eurozone waar de problemen nog niet zijn opgelost. Uh, je ziet dat in, inderdaad in het Verenigd Koninkrijk... Uh, de groei zou volgend jaar daar zomaar 3% kunnen zijn. Uh, je ziet dat in de VS uh, echt duidelijk Gaat sprake is van, Stijgende van, lijn. St van sterk herstel. En de eurozone blijft duidelijk achter. De eurozone heeft nog steeds hele grote interne problemen. En maar hoe, hoe kan dat? U zegt interne problemen? Dat komt toch omdat uh, de eurozone eigenlijk onvoldoende politieke sturing heeft... om zo'n crisis te kunnen hanteren. Uh... Dat doet me een beetje denken aan, aan dat stuk van Paul Scheffer... hoogleraar Europese Studies aan de Universiteit van Tilburg. Dat hij ook zegt van... Uh, we, we zijn zoekende. Hij was op bezoek geweest bij Van Rompuy. Yeah. En hij kwam daar heel gedesillusioneerd van terug. Uh, omdat hij merkte dat... Van Rompuy eigenlijk nauwelijks uh, wist waar hij naartoe moest met die Europese Unie. Hij zegt, het komt allemaal goed, echt waar. Maar uh, uh, Paul Scheffer geloofde daar helemaal niets van. Yeah. Ja, ik, ik ben het niet op alle punten met Paul Scheffer eens. We komen we vast straks nogal weer op terug. Um, maar ik denk dat hij hier een punt heeft. Ik denk dat Van Rompuy uh, toch dat dit bericht waar je net bij, bij Teletext op wees... toch uh, een soort positieve gevoel over wil brengen... wat misschien moet overstemmen de onzekerheid waarmee die feitelijk uh, te maken heeft. Je ziet dat er binnen de eurozone nog steeds toch eigenlijk gebrek aan politieke overeenstemming is... over het soort van economisch beleid wat er moet worden gevoerd. Uh, er wordt gediscussieerd over de invoering van een bankenunie. Maar je ziet eigenlijk dat allerlei partijen dat eigenlijk liever niet willen. Uh, uh, je ziet dat er gediscussieerd wordt over hervormingen... Allerlei partijen willen dat ook weer liever niet. Um, je ziet ook dat Duitsland intern, als ik het goed zie, toch eigenlijk verdeeld is. Ik denk dat Merkel iets anders wil dan een aantal economen in Duitsland. Ik geloof dat ik het meer eens ben met Merkel dan met die economen, maar dat terzijde. Um, dus gebrek aan een besluitvormingsmechanisme om het politiek eens te worden... Dat is echt wat de eurozone de partij speelt. En hier geldt de gouden regel die economen, terzakenkundige economen, eigenlijk al vanaf het begin van het verdrag van Maastricht hebben gezegd. Moet eens luisteren. Een monetaire unie betekent ook dat je iets meer van een politieke unie nodig hebt. Een monetaire unie zonder een politiek besluitvormingsmechanisme om met, met financiële crisis om te gaan leidt met zekerheid tot ongelukken. Nou, dat is nu gebeurd. En wat je ziet is toch dat alle landen toch eigenlijk nog steeds niet de beslissende stap willen zetten naar meer politieke integratie. Er zijn, er zijn heel veel stappen gezet. Stiekem is er namelijk in die crisis heel veel bevoegdheid overgedragen aan Brussel. En wat voor. noem eens een voorbeeld waarop nou, de macht van, van integratie. Olie de macht van Oly reen. Ik, ik denk dat dat niet op alle manieren helemaal een gelukkige besluitvorming is. Ik bedoel, die, die normen zijn niet helemaal goed. Maar dat is wel een teken van voortgaande politieke integratie. Hetzelfde zie je bij de bankenunie. Die bankenunie... Maar daar zijn ze het over eens nu dat die nu moet komen. Ja, maar die, dat is wel een zeer gemankeerde bankenunie. Dus er is iets van een bankenunie gemaakt. Dat is dus een verdergaande integratie van Europa. Ik denk alleen dat de bankenunie die nu gemaakt is, um, onvoldoende duidelijk is. En onvoldoende uh, echt gewoon eenduidig bevoegdheden overdraagt. En wat, aan moet, de, voor de leek, zeg maar, wat moet de bankenunie gaan doen? Nou, de bankenunie dus eerst, dat gaat over twee dingen. Dat gaat over toezicht. Namelijk, uh, ja, dus iemand die zegt, moet luisteren... deze bank is uh, insolvabel, die is failliet. En die moet dus ophouden te bestaan. Of daar moet nieuw kapitaal bij, anders dan sluiten we hem. En uh, dat is de ene kant. Maar de andere kant is, als je dan zegt... deze bank, daar moet iets mee, dit gaat zo niet verder... dan moet er ook iemand zijn die dat kan gaan uitvoeren... En waar kost dat geld? Dat hebben we bij SNS ook gezien. Ondanks alle nieuwe wetgeving. Die beperkt... Maar Dijsselbloem is daar nu mee bezig. Of gaat ja, het er als, als je kijkt naar de politieke besluitvorming. dan zijn de besluitvormingsprocedures. de besluiten die genomen zijn. dat zijn afspraken over procedures. die gevolgd zouden moeten worden. als er ooit weer eens een keer een bank gaat. Uh, en die besluitvorming is veel te ingewikkeld. Gaat, gaat deze bankenunie ook iedereen, uh, iedere bank tegen het licht houden? Of, of ze wel goed hun werk doen? Ja, in ieder geval de grotere banken. En, en dat, dat wordt gedaan door de ECB. En dat in het, doel, om, om het perspectief te schetsen. Er zijn twee eerdere rondes geweest waar, als het ware, de, de banken tegen het licht gaan, gehouden zijn. Uh, ik meen in 2011 en 2009 of zoiets eerlijk. Dit uh, voorjaar gebeurt het weer, toch? Dit najaar gebeurt het weer. Uh, dat en dat is een heel belangrijk moment. En nu gebeurt het door de ECB, niet door de EBA. De, de, de, de, de, de, de Europese bank, Centrale de, Bank. Maar nu die, gebeurt ja. het door de, EC, de Europese Centrale Bank. En de ECB kan zich niet veroorloven om half werk te leveren. De vorige twee keren waren overduidelijk half werk. Want zeg maar de dag nadat het rapport openbaar werd... toevallig gingen in beide gevallen eerst een, bel, een Ierse bank kapot en later een Belgische bank kapot. Hoe kan dat? Die voor dat rapport. U, u, u, jij bent de econoom. Ja, ja, hoe... ja, nou, dat geeft dus aan dat dat rapport niet goed was. Ja, maar hoe kan dat niet goed banken zijn? Banken die echt omdat... hebben, we, hebben, hebben we banken niet al hun cijfers laten zien? Uh... Uh, nee, omdat het toch wel een harde boodschap is om op te schrijven dat een bank niet gezond is en eigenlijk failliet iets moet gaan. En uh, ja, dus is het toch de verleiding groot op die boodschap... maar een beetje wat te verdoezelen. En dat is een grote uitdaging waar de ECB dit najaar voor staat. Uh, als zij die review gaan doen... ja, de ECB kan zich niet veroorloven om een rapport te maken... waar daarna discussie ontstaat of het nou wel degelijk gebeurd is. Dus dan moet of het goed gebeurd is. En hebben landen ieder voor zich... en ook Nederland misschien dat ook gedaan... dus te lang gewacht met keihard zeggen waar het voor staat... Het is volstrekt helder dat landen individueel allemaal belang bij hebben gehad... om problemen voor zich uit te schuiven. En heeft, uh, hebben jullie dat ook gedaan als sociaal uh, planbureau? Of als als het, centraal planbureau? planbureau Wij gaan er niet over. En, uh, bedoel, dat, dat is een... Maar he, hebben jullie in rapporten, adviezen uh, ook dingen voorzichtiger geformuleerd? Nee, we hebben eigenlijk... Kijk, dit is echt heel belangrijk. Echt inzicht in de bankenbalans heeft de Nederlandse bank... Heeft het CPB niet. En de Nederlandse bank is daar terecht. Ik bedoel, die zegt, dat is de informatie van ons. Die delen we niet met het CPB en zelfs niet met, ook niet met het ministerie van Financiën. Dus wij hebben daar geen zicht op. Dus alles wat wij daarover zouden zeggen, als CPB, ik zeg nog steeds wij. Mm -hmm. uh, dat zou eigenlijk gevaarlijk zijn. Omdat wij niet goed weten hoe dat precies in elkaar zit. En stel dat je iets verkeerd zegt, dan raakt iedereen in verwarring. Dus het CPB heeft nooit iets gezegd over hoe het precies met een bank ervoor staat. Maar heb, hebben wij, of heeft de ECB voldoende uh, inzicht... nou in hoe die financiële wereld werkt? Ja, ik denk toch dat... Ik bedoel, dat is altijd achter de feiten aanlopen een beetje. Maar het belangrijkste probleem is toch gewoon belangen. Uh, kijk, in Politieke Nederland was belang. het... Ja, nee, goed, de politieke belangen en belangen van banken lopen nauw in elkaar over. Mm -hmm. ja, dus ik sprak net over interne verdeeldheid in Duitsland. Daar heb je de landesbanken. Dat is bekend dat die financieel niet zo heel solide zijn. Uh, nou, hoe dat straks met die asset quality review van de ECB gaat. Wat die dan gaan zeggen over die landesbanken. Nou, dat is ongetwijfeld een van de redenen waarom Duitsland op allerlei punten terughoudend is... om... Uh, uh, in zo'n bankenunie te stappen. Dus die wil heel strikt toch voorkomen... dat er iets gebeurt met die landesbanken. Maar mo moeten we juist niet... Die, kunnen we er niet eigenlijk omheen... om die bankenunie? Want is dat misschien een redding... om... Uh, ja, nou stel ik het misschien iets wat dramatisch... maar om uh, de EU te redden? Want het is toch wel een behoorlijke dreiging... dat wij niet echt grip hebben... op die financiële wereld. Nou Kijk, da daarom ben ik het dus ook... Niet zo direct met Van Rompuy eens dat de crisis over is. Ik denk toch dat voor Europa nog steeds dat wij echt ons beste beentje voor moeten zetten. om te zorgen dat we niet in een Japans scenario terechtkomen. Een Japans scenario is deflatie en het niet op orde brengen vanwege je bankensysteem. In Japan had dat ook politieke oorzaken. Wat anders dan Europa, maar het Japanse politieke systeem bleek ook niet in staat om gewoon hard te zeggen. Moet eens dus luisteren, die en die bank. Uh, u bent failliet, u moet de deuren sluiten... Uh, management ontslaan en we beginnen opnieuw. Dat, daar zat het Japanse systeem... was te veel aanpappen en nat houden. Dat dreigt in Europa ook. En daarom is dus wat er gaat gebeuren... met die asset quality review... heel erg belangrijk voor de toekomst van Europa. En heel erg belangrijk voor de geloofwaardigheid van de ECB. De ECB is de instantie... die voor het overeind... dat is de enige echt Europese instantie... met, met goed, een, een sterk besluitvormingsmechanisme. heeft cruciale dingen gedaan om de economie in Europa weer aan de praat te krijgen. Dat hebben ze uitstekend gedaan. Die instantie, de geloofwaardigheid van die instantie... wordt nu ingezet om, als het ware, het bankensysteem op te ruimen. Ja, dan moet het nu ook gebeuren. Want als die instantie ook zijn geloofwaardigheid verspeelt, ja. dan zijn we echt uh, in de aap gelogeerd. Ja, nou, dat klinkt dat nog vrij lopen? abstract in de aap gelogeerd. Uh, uh, nou, dat betekent gewoon uh. dat je eigenlijk... Ja, dat er dus gewoon niemand meer is die kan zeggen... Nu is het bankensysteem schoongemaakt. En dat betekent dat het bankensysteem blijvend uh, geen vertrouwen kan, kan krijgen. En het dus betekent dat, mensen, dat wij geen bankensysteem hebben. Dat mensen hun geld daar niet naartoe brengen. Alleen als het toch gegarandeerd wordt door de overheid. En dat er dus niet een private markt is van bankiers... die niet politiek aan bedrijven zijn, maar gewoon denken... Van, is dit nou een bedrijf waar ik krediet aan wil geven... Alles draait om vertrouwen. Je moet vertrouwen kunnen hebben in het banksysteem. En bankiers moeten weten dat als ze iets fout nemen... dat zij ook de klos zijn. En dat kan alleen maar de gezond bankensysteem. Want als het bankensysteem toch eigenlijk onder water staat... dan denken die bankiers, ja wat kan mij nou schelen? Want een bank staat toch feitelijk onder water. nou Dat is eigenlijk de vraag waar we voor staan... Want het is nu wel duidelijk, zeg maar, er is een belangrijke taak in 2014 voor de ECB, de Europese Centrale Bank. Hè? Ja. Die gaan de financiële wereld goed onderzoeken. Wat is nou de taak, want jij zegt ook steeds van, het is ook deels, uh, de politiek moet nu duidelijker worden in beweging. Wat kunnen al die politieke staten, die 27, nu ook nog inbrengen? Dus wat, wat moet bijvoorbeeld Mark Rutte doen? Nou, dus... Eén is uh, steun voor de BankenUnie. En ik bedoel, ik denk de besluiten zijn nu genomen... maar het volgende andere ronde kan ik niet helemaal overzien. Uh, de klacht ook van de ECB... Uh, maar zeker van de zakenkundige uh, buitenstaanders... is ja, mensen, deze besluitvormingsprocedure... die is veel te ingewikkeld die voorgesteld wordt. Stel je voor dat een bank failliet gaat... dat hebben we, we weten het allemaal nog, uh, SNS of uh, DSB, ja, dan moet je in één nacht kunnen beslissen hoe je daarmee omgaat. Want anders gebeurt de volgende dag, ontstaat er chaos. Nou, ik geloof dat 128 mensen bij de besluitvorming... over het faillissement van een bank betrokken zijn... die allemaal op verschillende momenten daar iets over moeten zeggen. Dat krijg je natuurlijk nooit in één nacht geregeld. En dat, dat maar hoe, soort hoe krijgt, echt... hoe, hoe krijgt uh, Mark Rutte onze premier, of, of, of Merkel, duitsland Cameron. Maar ook, uh, we hebben net bij Bureau Buitenland het uur hiervoor... ging het over de angst in Athene. Daar is het vertrouwen volkomen weg in de politiek. Nou, Je ziet, uh, we hebben het kunnen horen, uh, wat daar gebeurt. De mensen gaan de straat op. Uh, het het extreemrechtse wint aan populariteit. Uh, ja, Dat klinkt allemaal, dat uh, uh, komt echt maar steeds dichterbij... Is, is dat het scenario wat alleen maar zich verder gaat ontwikkelen uh, het komende jaar? Ja, nou kijk, dan ben ik het, begin ik het een beetje eens te worden met Van Rompuy. Dit is een scenario nee, dit is voor wat het je nu, heen nu weer. Nu, nu, ja, ik span ja. ik een beetje heen en weer. Kijk, het scenario het gaat allemaal steeds slechter. Dat is denk ik niet waar. Je ziet echt dat er in 2013 markten weer tot rust zijn gekomen en er een basis is ontstaan om aan een herstel te werken. Maar het is nog niet in de hoofden van de mensen. Maar, rustig. Nee, ik denk dat het grote risico... wat je in deze crisis voortdurend hebt gezien... is dat politici achterover gaan leunen en zeggen... oké, okay, het gaat nu goed, dus nu hoef ik niks meer te doen. Hoef ik niet meer te hervormen. En we hebben altijd het gevoel dat dat alleen over Italië en Spanje gaat. Maar dat gaat ook over Nederland en Duitsland. Um, en dat gaat dus eens over die bankenunie. Namelijk dat we echt bereid zijn om bevoegdheden over te dragen... en te zorgen dat de ECB echt serieus kan ingrijpen... of kan zeggen over wat er gaande is met banken. En de tweede is, als er dan iets mis is met een bank... dat er dan een Europees fonds is... wat middelen beschikbaar zijn. Dus gewoon belastingmiddelen. Gewoon allemaal die wij hebben ingelegd. Om die problemen op te lossen. Dus kunnen wij dat weer betalen? Ja, ja, ja. Ik vrees dat. Er... Nee, ik nee, ik nee, heb al geen geld meer. <laughs> nee, nee, nee, <laughs> ik ben blut. Um, en dus... Wat Europese politici kunnen doen is gewoon zorgen dat er zoiets ontstaat. En als je gewoon in de berichten in de kranten leest... dan zie je toch voortdurend dat landen elkaar wantrouwen. Dat is de essentie van wat er is. En dus iedereen denkt, ja, ik ga daar geen geld in een Europees fonds verstoppen. Want wie weet gaan ze straks met, hun, met mijn centen het probleem in Spanje oplossen. En Duitsland denkt, ik wil eigenlijk toch vooral zorgen... dat de ECB niks over de landesbanken te zeggen krijgt. Want wie weet gaan ze dan wel zeggen dat het helemaal anders moet. En dat willen we niet. En de landesbanken hebben hele goede connecties met de politiek. Overigens, overal. Banken hebben altijd hele goede connecties met de politiek. Uh, dat is een internationaal verschil. Er is dus blijkbaar wel vertrouwen, maar er is het geen vertrouwen? Nee, is geen vertrouwen, maar politici zijn zich heel Waarom bewust... Maar hoe doe je dat? Ze weten... Hoe zorg je dat er weer vertrouwen is? Want daar draait inderdaad de economie om. Dat weet ik nog wel van mijn eerste lesje op school. Ja, nou misschien... Dus ik denk... Dus wat ik net zei, um, je ziet dat er in Europa een zekere uh, tevredenheid ontstaat. Van, hé, de crisis is weer opgelost. Je zag dat uh, bij wat Van Rompijn nu zegt. Zie, het zal nu beter gaan. Je zag maar het ook bij een terug, stuk van, wat van meneer in het Rutte ook dagblad... een auto kopen, geloof ik. Ja, nou, dat... <laughs> in Financieel Dagblad stond er een stuk uh, uh, van een of andere redacteur... met een grote foto van Paul Kroekman erboven. En, uh, Paul Kroekman helemaal helemaal fout, want zie maar... Het gaat nu weer helemaal goed in de eurozone. Dat geloof ik niet. Ik denk, en het is dus het wel grappig grootste om dat gevaar... jouw te horen. Want jij bent eigenlijk de hele tijd degene geweest die zei van... jongens, we zijn te negatief. En, en we, moeten, uh, we moeten vooral positief blijven. En dan ja. hoor ik toch een beetje ja. voorzichtigheid. Uh, nou, dat, dat zijn twee verschillende aspecten. Uh, want we hebben het nu steeds over de banken gehad... Het andere is over, laten we zeggen, wat er, als, je dit, als je Europa goed regelt... en dan zijn er eigenlijk twee aspecten aan, banken en de overheidsbegrotingen. Stel dat wij bij in staat zouden zijn om uh, te zorgen... dat er op een aantal punten echt hervormingsbeleid gevoerd wordt... zowel in Nederland, maar toch vooral in, in landen als Frankrijk. Frankrijk is een groot probleem wat dat betreft... Dat dat is politiek een beetje vastgelopen op dit moment. Italië. Spanje heeft flinke stappen gezet. Uh, maar vooral Italië en, Spanje zijn, uh, Italië en Frankrijk zijn echt... Uh, daar. Bij Frankrijk neemt het probleem eerder toe. En bij Italië is het al een tijd lang, ligt het vast. En tegelijkertijd zouden wij, zouden wij denk ik... Um, nou ja, in Nederland uh, bijvoorbeeld zijn wij denk ik te somber over de woningmarkt... Uh, ik denk dat het budgetair beleid ook uitgegaan is. van. Wat, wat vind je van het najaarsakkoord wat uiteindelijk is bereid? Nou kijk, ik denk de cruciale beslissingen zijn allemaal daarvoor genomen. En, en zoals bekend vind ik dat we in Nederland uh, fors te veel bezuinigd hebben. Dat is eigenlijk niet alleen het najaarsakkoord. Maar dat is eigenlijk vanaf... 2010, 2011 zie je dat ik geleidelijk daar in uh, discussies uh, heb van... Jongens, volgens mij moeten we een wat rustiger tempo aanhouden. Maar ze zijn uh, best ook wel wat, wat gaan uitdelen in dat najaarsakkoord. En, en onderwijs krijgt toch nog ja, een beetje... Ja, en... als je gewoon gaat kijken... Ik, ik heb die, die bedragen, maar het gaat om bezuiniging in de orde van grootte grote van 30 miljard over een periode van vijf jaar of zoiets. Dergelijks. Dus ik geloof nog iets meer... Uh, en of je dan 100 miljoen meer of minder doet... ja, dat is echt een druppel op een groeiende plaat. De, de grote lijn is, redelijk, uh, is een redelijk fors bezuinigingsbeleid. Um, en uh, ja, dat heeft de crisis in Europa niet vergemakkelijkt. Kijk, als je voor Spanje, met name Spanje... met een, in, met een huizenbubbel van heb ik jou daar... dat moest echt fors bezuinigen... Uh, dat werd vervolgens getroffen door scherp oplopende rentestanden... op de kapitaalmarkt voor zijn overheidsschuld. Waardoor het nog meer moest bezuinigen. de uh, Nederlandse begroting heeft een aantal problemen. Maar ik denk uiteindelijk dat die redelijk overzichtelijk waren. Uh, als er in dat stadium in Europa een soort plan was gekomen... waar we gezegd hadden... Nou, we maken het voor Spanje en Italië zorgen dat de rente wat lager wordt. Uh, met wat garanties. En uh, in Noord-Europa, zeg maar, Nederland, maar vooral Duitsland. Uh, Finland, Zweden, uh, Oostenrijk, die voeren een wat expansiever beleid. Dan denk ik dat we dat nu veel beter voorgestaan hadden. Uh, en dat is eigenlijk, ja, eigenlijk de voorbeelden van Amerika en het Verenigd Koninkrijk laten dat ook zien. Ik bedoel, het Verenigd Koninkrijk heeft nog steeds... een begrotingstekort van 7% of zoiets dergelijks. Ja, daar wordt maar ze heel gaan veel... wel in Duitsland voorbij streven. Ze gaan nu wel in Duitsland voorbij streven. Schrijven. Het Verenigd Koninkrijk heeft ook op zijn huizenmarkt... Uh, die hebben een programma Help to Buy. Uh, dat is gewoon mensen helpen om een huis te bopen, zeg maar met overheidsgaranties. In Nederland zie je dat we precies het omgekeerde doen. We zijn de, de overheidsgaranties juist aan het afbouwen... Dus ik denk dat we op een aantal punten uh, met een wat rustiger beleid... en wat meer uh, uh, de woningmarkt, meer vertrouwen op de woningmarkt creëren... en bij bezuinigingsbeleid wat rustiger aangedaan. Uh, en denken nou, een heel groot deel van de problemen komt wel weer goed... als die economie maar weer aantrekt. Dat blijkt ook iedere keer. Overheidsschuld loopt terug zodra de economie aantrekt. Je loopt eigenlijk niet zozeer terug door bezuinigingen... maar je loopt terug doordat de economie aantrekt. En de positie van Nederland was echt wel zo sterk... dat het in Nederland best gekund had... Ik en, en, en heb je geprobeerd in die tijd dat je directeur was van het uh, planbureau... Om, om daar ook invloed op uit te hoeven, Toch Tuurlijk. stilletjes te sturen. Ik, ja. ik weet nee. dat er ministers zijn die af en toe je terugvloot hebben... onder wie uh, de uitserbloem van uh, financiën. Maar uh, op wat voor manier heb je proberen te sturen... dat wij eigenlijk ietsje meer richting het succes van het Verenigd Koninkrijk... en de Verenigde Staten zouden gaan? Um, nou kijk... Het CPB, het Planbureau en de directeur daarvan, die hebben eigenlijk twee rollen. Eén is gewoon publiekelijk ramingen geven van de Nederlandse economie en daar wat analyse bij geven. En een soort uitgangs, een soort hoofdlijnen. Van nou, hier zou in beleid ongeveer hier aan moeten denken. Dit zijn de grote problemen op allerlei terreinen. Dan gaat het over onderwijs, gezondheidszorg, over infrastructuur, over budgetair beleid. Nou, al dat soort dingen doen wij analyses over en die analyses publiceren we. Ehm. Um, dat is de publieke functie. En tegelijkertijd is er nu ook een functie waarin wij adviseur zijn... van degene die behoefte heeft aan ons advies. Uh, en ik had daar als lijn in, dat, uh, dat heb ik tegen alle fractievoorzitters... dat was bekend, uh, als je één of, twee jaar, uh, één, één of twee keer per jaar... Uh, wilt dat ik eens dus langskom om een keer bij te praten... Nou, dan uh, doe ik dat graag, daar ben ik voor beschikbaar. En een heleboel partijen deden dat. Uh, en dan kon je ook je eigen mening wel ventileren? Ja, God, In de vertrouwelijkheid was daar nooit een probleem. Uh, maar dachten ze toen niet van... Hey, dat is, daar is die rode koen. Want ze wisten natuurlijk nee, het heeft dat beetje van de Partij Rote, van de Arbeid Nee, was. dat heeft helemaal niks met... Kijk, ik, daar, als ik het even prangend mag zeggen... Hoe heeft Ronald Reagan de crisis in de jaren tachtig in Amerika opgelost? Op een Keynesiaanse manier, zal ik maar zeggen. Door belastingverlagingen. Met andere woorden... Je, je positiebepaling in de discussie over begrotingsbeleid... heeft eigenlijk niet zoveel met politieke kleur te maken. Dat is in Nederland is dat het beeld dat is blijven hangen... door de discussie in de jaren zeventig. Uh, en begin van de jaren tachtig. De tijd dat Hans Wiegel uh, over de uh, uh, NL de de de de de zei... dat is de ja. Partij van de Potverteerders. Ja. En je ziet dus eigenlijk de Partij van de Arbeid nu in zekere zin... Alleen maar wil laten zien... Uh, wat, wij wat zijn niet ja, wij zijn net zo streng. Ja. Um, dus ik denk dat dat met politieke kleur geen barst te maken heeft. Maar dat alles te maken heeft met... Um, ja, wat is goed economisch beleid? En een grote, uh, in Nederland een wat merkwaardig verschil van inzicht erover... Want ik denk dat internationaal... als je gewoon gaat kijken naar de positie van Nederland... we hebben een betalingsbalansoverschot van 10%. Daarmee zijn we in Europa... Bedoel, dan zijn er alleen nog de olie-exporterende landen... die gewoon een enorme eenmalige reserves hebben... en die dus gaan sparen. Noorwegen, Saudi-Arabië... Die, die hebben soms dat ze over. Cruciaal, Nederland heeft een enorm betalingsbalansoverschot... staat er eigenlijk met zijn enorme pensioenreserves... redelijk goed voor. En dat wij dan toch... Met zo'n werkloosheid zitten en zoveel moeite hebben om woningprijzen die, die 30% gedaald zijn. Ja, daar is iets geks gebeurd. Daar is iets niet goed gegaan. En um, nou, dat is, denk ik, een vraag die, uh, die wel, uh, waar we op een gegeven moment toch verder moeten zoeken hoe dat nou zo heeft kunnen lopen. Heb jij al een antwoord? Zonder het ja. al te complex te maken. Ja. ja. Ik denk dat het met de verdeeldheid in Europa te maken heeft. Um, dan komen we toch weer terug op ja, die verdeeldheid. Ik denk dat een van de dingen die daar gespeeld heeft... is um, dat wij veel te bang waren dat wij stiekem opdraaiden... voor de problemen in uh, Italië en Spanje. En dus we vooral wilden zorgen dat ons eigen huishoudboekje helemaal op orde was. Dus dan hebben we het dan... over de verdeeldheid tussen Noord en Zuid. Ja, en misschien ook wel stiekem de angst. Ik, bedoel, ik heb er ook wel met veel mensen over gepraat. en Mensen zien, ja, kijk maar wat er met Spanje is gebeurd. Dat moeten we beslist voorkomen. Een soort eh, fragmentatie in de eurozone. Eh, waardoor het soort beleid wat in Amerika en het Verenigd Koninkrijk gevoerd is. Namelijk ja, na een financiële crisis moet je niet hard gaan bezuinigen. Dat heeft ook de ervaring in Japan laten zien. Dat beleid was in Europa door de verdeeldheid eh, en het onderling wantrouwen moeilijk te voeren. Maar dat is er eigenlijk nog steeds, hè, dat wantrouwen. Het doet me denken aan... Uh... De bijeenkomst waar ik jou ook uh, heb ontmoet voor het eerst... dat was in de Dominicuskerk. Een basisgemeente in Amsterdam aan de Spuistraat. Uh, gelegen tussen de uh, peeskamertjes en de prostituees. En daar op, op een zondag uh, eind november was het volgens mij. Uh, ik was er per toeval en jij stond er per toeval op... Uh, de Preekstoel. Het was een serie die ging over de crisis. Toevallig hadden we eergisteren hier uh, kunstenares Tinkelbel die ook een lekenpreek mocht houden. Een paar straten verderop aan de Gracht. Dat was dit niet. Jij bent uh, specifiek gevraagd om jouw visie uh, over de crisis daar te vertellen in de Dominicuskerk. Ja, ik weet eigenlijk. Kijk. Uh, mijn ouders gaan naar Dominicus Kerk. Dus via dat kanaal was er een makkelijke toegang naar mij. Uh, en vroeger, ik bedoel zeg maar 20, 30 jaar geleden... Nee, 20, ik denk dat ik voor het laatst in 80 daar regelmatig kwam. Dus zeg maar uh, 30 jaar geleden kwam ik daar ook zelf regelmatig. Dus ik had daar wel een zekere band mee. Maar ik denk eigenlijk dat de aanleiding was... dat ik eerder dat gedaan had in de Adventkerk in Aardenhout. Uh, waar uh, Matthias Smalbrug me gevraagd had om een soortgelijk verhaal te houden. Die had mij en Thierry Baudet gevraagd om daar een verhaal te houden. Dat was eigenlijk ongeveer hetzelfde verhaal. Uh, en Dat vond ja, het, ik het, leuk om te doen en toen heeft... Dominicus Kerk mij gevraagd. Ik heb haar ongeveer hetzelfde verteld. En, uh, ja, het, het, het, verhaal, het begon eigenlijk met uh, een verhaal over Jozef. Uh, Jozef is, uh, is iemand die voorkomt uit de Bijbel. Ja. Een zoon van Jacob. En um, hij wordt door zijn broers in een put gegooid. En we zijn een aantal jaren verder. En uh, we lazen voor uit het gedeelte waarin Jozef... Uh, weer oog in oog staat met zijn broers. En het gaat heel goed met hem. En hij zegt van... Uh, hallo, hallo, ik ben Jozef. Ik ben, ik ben jullie broer. Uh, herken jullie niet, herken je niet. En die broers die zijn... Uh, ja, verwart en Hebben zoiets van... Wat, wat, wat moeten we hiermee? En, uh, ja, ik vroeg mij af... is, is dit het idee dat, dat... Jozef, was dat een soort Griekenland? Uh, die slecht was... en wij in de put gedumpt hebben. En vervolgens na een paar jaar... zien we die weer terug. Uh, wat was de associatie... Ja, nou kijk, dus, met, uh, uh, met het crisisverhaal en Noord en Zuid... Kijk, de, de precieze associatie is niet voor mijn rekening, maar voor de rekening van Dominicus. Ik vond wel dat ze dat heel mooi deden in die zin, het beroemde verhaal van de zeven vette en de zeven magere jaren in Egypte. Waarbij er gespaard werd voor uh, de zeven magere jaren, als een soort uh, verzekering tegen. Conjunctuur tegen te, te recessie. Dus het eerste voorbeeld van macro-economisch beleid. wat beschreven wordt. Dit uh, je je toen motor... al vormgegeven. <laughs> ja, uh, dat vond ik wel een aardige manier om erover na te denken. En ik denk dat de kern van de relevantie van dat verhaal. is dat daar ook. Um, ja, dat klinkt bijna. Dat is Bijbels. vergeving van schulden is. Um, binnen Europa zijn er twee soorten manieren om over. Moreel te praten. De ene is schuld en boete. Zij hebben het fout gedaan, dus zij moeten ook op de blaren zitten. En dat is ook een heel belangrijk principe. Want als je mensen niet hun eigen rotsen laat opruimen. dan krijg je binnen de kortste keer een vuilnis, helemaal vol met troep. Um, maar de andere is ook samenwerking en solidariteit. En, Vind je dat uh, belangrijk dat dat er is? Ja, nee, dat precies. Alle dingen die we daarvoor in technische economentaal beschreven over... Uh, ja, dat het belangrijk is dat er gemeenschappelijk Europees beleid komt... en dat dat wantrouwen tussen landen nu een belemmering is. Nou, dat, wantrouwen, dat hele schuldverhaal moeten we eigenlijk opzij schuiven. En... Je, je kunt nooit zonder schuld een boete. Als mensen niet ook verantwoordelijk zijn voor hun eigen fouten... dan heb je binnen de kortste keer echt alleen maar fouten. Maar wij verzekeren ons ook tegen schade. En die verzekering heeft ook een belangrijke functie. Uh, ik bedoel, sommige schade... Ja, schade is altijd onontwaarbare kluwen van eigen schuld en pech. Toch hoor ik, moet ik nog even weer teruggaan naar een kwartiertje hiervoor... waarop jij zei dat ik moet gaan betalen straks met mijn ja, belastingen nou voor, voor die, zie die bank. Dus, dan zie je denk van schuld en boete. Het is zijn probleem, waarom moet ik daarvoor gaan betalen? Ja. Dat is een juiste redenering. Ik wil best maar voor die arme zek... betalen... maar ik wil niet voor die bankdirecteur betalen. Ja, die en mij heeft de ervaring geleerd dat dat altijd op een hele gekke manier door elkaar loopt. En dat je dat nooit met een fileermesje precies uit elkaar kunt halen. Wie nou die bankdirecteur is en wie die arme Griek is. En bovendien dat wat jij een arme Griek vindt... de andere een rijke stinkat vindt. En wat jij een steenrijke bankdirecteur vindt... die goed voor zichzelf kan zorgen door iemand anders juist gezien wordt... als een arme sloeber. Dus dat, dat ligt moeilijk. Dus vandaar het evenwicht tussen schuld en boete... Uh, en samenwerking en solidariteit... is een heel moeilijk evenwicht. En je ziet dat in de Europese discussie... het wantrouwen, dus schuld en boete... een hele grote rol speelt. Komt en dat, dat toch door maken, dat kofinistische wat... Dat, dat maar het heeft ook inlacht. te maken met het feit dat je... Uh, de politieke instituties mist... om gemeenschappelijke besluiten te nemen. Als je met z'n 27 daar aan tafel zit... want dat is nu eigenlijk wat in de Europese Raad gebeurt... 27 regeringsleiders die allemaal denken aan hun eigen verkiezingen... en eigenlijk maar één manier om die verkiezing te winnen... om toch vooral te laten zien dat ze hun belangen... van hun eigen land goed hebben behartigd. Ja, dan is de kans dat je het eens wordt... over iets wat uiteindelijk in ieders belang is... niet zo heel groot. We hebben dat extreem gezien. Ik weet... Nog herinnerd, maar op een gegeven moment was er een regeling afgesproken. En toen had Finland gezegd, ja, maar ik wil niet meebetalen tenzij ik een speciale garantie krijg. En toen zei Nederland en, en, ook. En toen zei, toen uiteindelijk was dat, nou oké, okay, mogen jullie een speciale regeling? Maar ja, dat werkt natuurlijk niet. Want prompt wil die landerland land ook die speciale regeling. Dus dat je, is denk ik ook, het dilemma van Europa. Ja, is verenigd, er wel wil... überhaupt discussie eh, on, in die, onder die 27 staten over die begrippen van solidariteit? En we hebben het er natuurlijk wel eens over, maar, maar wordt het ook concreet? Uh, of of hebben we daar, zijn onze politieke leiders gewoon te zwak om daar een, echt een statement te maken? Ik heb altijd wel bewondering voor iemand die zover kan, het zover geschopt heeft... dat hij politieke leider van een land wordt. Dus ik, ik zou ze niet snel zwak willen noemen. Uh, ik ben... Ik heb ook zeer veel bewondering voor Angela Merkel. Ik vind het heel knap hoe die kans heeft gezien... in een, in een toch vrij verdeeld land als Duitsland. Toch uh, uh, veel steun te krijgen voor haar lijn ten aanzien van Europa. En, en als ik kijk maar zij, heeft, zij is misschien degene waarvan we kunnen zeggen... zij heeft van de Europese crisis niet een financiële crisis gemaakt... maar ook laten zien dat het een politieke crisis ja, is. Ik vind dat ze dat gericht doet. Want daar gaat het natuurlijk om. Ja. Is dat inzicht er wel voldoende bij die 27 nou, er regeringsleiders? Er een van Carolien de Gruiter in de NRC van gisteren. Uh, waarin ze precies beschreef Merkels positie. En je ziet dat Merkel zegt, moet eens luisteren. Er zal verdere politieke integratie moeten komen. Of ik het nou altijd precies eens ben met de manier waarop ze dat invult, weet ik niet. Ik denk dat dat toch te veel hervorming is. En onvoldoende ruimte laat voor het budgetair beleid wat daarbij. Denk je dan veel moet hervormen, verhogingen van de AOW-leeftijd... openen van markten in Italië is een heel groot probleem. En dat je juist misschien even wat rustiger aan zou moeten doen... Uh, met het begrotingsbeleid en met name zou moeten zorgen... dat in ruil voor zo'n hervormingsbeleid... de rentes in Italië wat omlaag zouden gaan. Dat zou heel erg helpen. Maar Merkel heeft een scherpe visie op dat je daar echt met z'n allen... Dat dat een gemeenschappelijke besluitvorming is. wat als, als we nee, nou. Even, het interessante he? van die column van Caroline de Gaat was dat zij beschreef dat eigenlijk niemand het met Merkel eens is. En dus dat opzicht. En Merkel zegt ook eigenlijk: nou ja, dus ik kom er wel op terug hoor, maak je geen zorgen. En er komt vanzelf weer de crisis die nodig maakt dat we het hier eens worden. Ik denk dat daar een kern van waarheid in zit. Want het is ook wat dat betreft vijf voor twaalf. dat wij gaan beseffen dat het een politieke crisis is. En dat wij dus. Uh, Europa niet zo lang, langer moet zien als enkel een monetaire unie... maar ook vooral als een, als een groep van staten... die weliswaar allemaal losse staatjes zijn. Maar hoe zorgen we toch dat we die saamhorigheid krijgen? Ja, vijf, voor, krijgen twaalf. vijf voor twaalf. We hebben de afgelopen jaren al zo vaak gezegd dat het vijf voor twaalf is... Dat ik, als moet je ik... moet erbij lachen. <laughs> nee, de geloofwaardigheid om rust. nog een keer te zeggen... dat het vijf voor twaalf is, die is niet zo heel groot. Nee, ik, ik denk... meer iets anders... Um, eigenlijk wat Merkel impliciet blijkbaar gezegd heeft in de Europese Raad. Nou, daar zal nog wel een crisis voor nodig zijn om hier besluiten over te nemen. Gaan we die um, in 2014 krijgen? Wat denk jij? Ja, Ik ben op alles voorbereid. <laughs> Oké, okay, nou heel goed. <laughs> goed... Um... We gaan straks gaan uh, um, verder hebben, want dat vind ik toch wel heel fascinerend. Uh, bij jou. Het, het verhaal over die saamhorigheid en die solidariteit uh, versus de harde feiten. En uh, ja, het is steeds. Ja, dat... Versus de harde feiten: uh, de noodzaak van samenwerking en solidariteit. Gewoon van verzekering. Want daar komt het uiteindelijk op neer. Moet je kijken hoeveel verzekeringen wij afsluiten? hoeveel, ik zou jouw begroting wel eens willen zien... hoeveel daarvan je betaalt ja, aan verzekeringen. Ja, ik heb verzekering. een stuk of vijf, denk ik. Ja, precies. Uh, en daar geef je ook nog veel geld aan uit ook. Uh, het is niet een mooi, lief verhaal. Iedereen is zich bewust dat verzekeringen noodzakelijk zijn. En dit gaat eigenlijk over verzekeringen. Dus het is ook een hard feit. Ik zou het niet alleen maar... samenwerking en solidariteit versus vervelende feiten. Nee, is, verzekeringen is ook een hard feit. We gaan strakjes verder... Ja, tot zover het eerste uur van dit marathon-interview. Ellen van Dalen, drie uur in gesprek met de voormalige directeur van het Centraal Planbureau Koen Teulings. Hij overzag de crisis die begon al in 2007 en niet zoals we later zijn gelo gaan geloven pas in 2008 met de val van Lehman Brothers. Hij maakte het allemaal mee tot hij dit voorjaar afscheid nam. U reageert, u luistert. Meneer Robert Zandalowski heeft al twee vragen gesteld... die in het kader van dit eerste uur... niet heel erg duidelijk aan de orde konden komen. Maar ik geef ze vast even mee. Vraag eens aan Teulings waarom het CPB niet waarschuwde... dat btw-inkomsten omlaag gaan bij tariefverhoging? is zijn ene vraag. En de andere is... Vraag Teulings steeds dalende werkgelegenheid... rentelaag, deflatie... Hoe dan financiering van WW'ers? Afijn, wie weet kunnen ze er het volgende uur wat mee. Het volgende uur wanneer Ellen van Dalen verder praat met Koen Teulings. Bureau Buitenland gaat verhuizen...